1 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal door de coronacrisis belandt Nederland in een diepe economische recessie. Na waarschuwingen vanochtend van de Rabobank... zegt nu ook de Nederlandse bank dat de werkloosheid verdubbelt. Naar verwachting krimpt de economie met bijna 6,5 procent. Dat betekent dat de groei van de afgelopen vijf jaar verdwijnt. De huizenprijzen zullen dalen met zo'n 5 procent. De Nederlandse bank adviseert het kabinet om te zorgen... dat de bouw en het aanbod van huizen op peil blijft. Omdat de rente zo laag is, kunnen ook de investeringen op peil blijven. Juist nu moet een en vergroening versneld worden doorgevoerd, zegt de Nederlandse Bank. Een man van 21 in Hildesheim in Duitsland is opgepakt omdat hij volgens het Duitse OM van plan was moslims te doden. In een chatbericht op internet verwees hij naar de moskee-aanslagen in Nieuw-Zeeland. Met de man thuis zijn wapens gevonden en rechtsradicale documenten. De politie kwam op het spoor dankzij iemand die alarm sloeg toen de verdachte in chatgesprekken over zijn aanslagplannen vertelde. De politie in Amsterdam. Bij de politie is aangifte gedaan tegen rapper Aquasi. In zijn toespraak op de Dam tijdens het antiracismeproces proces... zei hij dat als hij in november een zwarte Piet zou zien... hij hem hoogst persoonlijk op zijn gezicht zou trappen. Aquasi wordt in de aangifte beschuldigd van aanzetten tot haat en geweld. Volgens de manager van de rapper was het een oproep tot verzet. Naar aanleiding van de toespraak is Aquasi zelf ook bedreigd. Daar gaat hij ook aangifte van doen. Een reisorganisatie in Den Bosch is als een van de eerste in Nederland begonnen met coronaveilige ouderenreizen. 70-plussers kunnen met allerlei veiligheidsmaatregelen een weekje bijkomen in Friesland. Een van de deelnemers zegt geen moment aan uitstel te hebben gedacht. Ik ben 75, ik moet de kans pakken nu het nog kan. En het weer, wat buien, ook wat zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen weinig verandering en maximaal 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Oké, okay, want als je kijkt naar het, uh, het raadsakkoord... ...daar zit best wel een aantal punten... ...waar GroenLinks uh, uh, uh, op gescoord heeft... ...of ze binnengehaald heeft uh, in het ja. raadsakkoord. Ja. En als dat maar raadsakkoord ja. dus niet meer uh, leidend is... Uh, ja, ...dan heb je een algestelde meerderheid... ...zonder GroenLinks bij elkaar. Ja, ja maar aan de andere kant zit er ook een soort van GroenLinks... ...in, dit, in, uh, in het nieuw te vormen college... ...als dit het nieuwe te vormen college wordt. Want uh, ja, D66 en de Partij van de Arbeid... ...voegen die samen...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 Maar belangrijk natuurlijk is wel dat je dan de handen op elkaar krijgt om uh, punten voor elkaar te krijgen. Want als alleen maar uh, oppositie voeren en roepen. dan word je op een gegeven moment vaak gezien als dat een boze kind. Ja, maar ik denk dat uh, na de afgelopen 2,5 jaar. Uh, er wel eens gebleken dat wij een hele constructieve partij zijn, in Zandvoort. antwoord. Ja. Uh, dus ik denk niet dat wij snel worden gezien als dat. Uh, of ik snel word gezien als dat boze nee. kind. Ik denk eerder dat, uh, dat men onze inzet waardeert. En.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 Ja, is het is dat meer, <renting> zeg je in het antwoord meer uh, de beeldvorming die gewoon eromheen hangt uh, dan de realiteit? Nou ja, toch niet persoonlijk zandvoort voor te zijn. Maar ik snap bijvoorbeeld dat uh, in dit geval uh, een partij als de VVD het heel moeilijk vindt om uh, een samenwerking aan te gaan met, met, met, met, met, ja, met mijn partij met GroenLinks. Nou, er zijn, uh, ik heb ik zinnig verschillende colleges geweest uh, en ook um, uh, op provinciaal bestuur, waar de VVD prima met GroenLinks in de Staten kon ja. zitten.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 En, en te zorgen dat al die ondernemingen die we hier in Zandvoort rijk zijn. en die ook heel belangrijk zijn voor, voor ons dorp, als, de, als toeristisch dorp. dat we die kunnen behouden. Ja, en de gemeente is natuurlijk ook een van de grootste vastgoed-eigenaren in, in Zandvoort. althans in de zin van de, voor de ondernemers. met alle strandpaviljoens. Uh, ja, met ja, dagmaat zijn we daar ook al mee bezig. om te kijken of die, die strandpaviljoens niet de, de hele winter kunnen laten staan. Dat, dat scheelt dan weer heel veel geld. Uh,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 Dus je moet kijken wat je binnen de, de marge's van de wet, uh, wat je daar zou kunnen doen. Maar wat ons betreft is dat, zijn dat soort dingen zeker beschikbaar. Want we hebben er niks aan als we straks uh, heel veel lege strandpavioens hebben staan zonder een, uh, een uitpater van zo'n strandpavioen. Ja, dat, dat be begrijp ik. Dat is uh, niet wenselijk. Ik bedoel, we hebben natuurlijk gehad in de, de vastgoedeigenaren dat heel veel uh, huurbaas hebben gezegd... oké, okay, ik schort de huurbetaling niet alleen op, maar ik, ik verlaag hem tijdelijk of iets dergelijks. En ik kan me voorstellen dat de strandpachters hebben, betalen natuurlijk wel pacht voor de periode dat ze dicht waren...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 Disappear if you can let me half an ear, I'll regret If I treat you like a number, it's because I can't remember your name So have another cigarette and help me to forget why I came Run too far. Hi. I'm dark and lonely, nights and moon and When things are bright on the floor Dancing and romancing, gallivanting with a handsome. There's no fool like a no fool In a new school, you just can't stop I Run too fast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 Uh, dat is de enige keer geweest dat ik echt wel het papier erbij heb zien zitten. Dus over het algemeen. Uh, ja, ik geen idee of dat er normaal gesproken wel altijd bij het zit. Maar het, was, het is in ieder geval een product wat ik nog niet heb gezien. Ja, één keer dat ze allemaal euh, twee rolletjes mee konden nemen. Ik denk, nou ja, laten we hopen dat ze in de tussentijd toch wel ergens anders nog een rolletje hebben kunnen krijgen. Want <lacht laufenramatic> dat wordt wel een probleempje natuurlijk. Ja, <lacht> nou, volgens mij is het hamster een beetje uh, voorbij. Dan uh, kunnen we dat ja, gewoon allemaal weer zelf ja. kopen. Ja, absoluut. En het is absoluut. ook niet het allerduurste om aan te schaffen, gelukkig. Ja. Nou, ik ben blij dat het uh, goed gaat uh, met de voedselbank. En dat er uh, veel mensen geholpen worden met alle dingen. En ik heb nooit begrepen dat het... Uh, ik dacht je dan gewoon een doos kreeg met spullen... en dan thuis het soort uh, ouderwets kerstpakketten... wel kijken wat er allemaal in zat. Potjes met kerst. Ja, en, ja dat, dat idee had ik ook, ja.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 Oké, okay, doel. Dag. I was wet right to the bone. Oh, babe. But then my face was turning blue. And you were loving him and he was loving you. And I was coming down with a heavy dose of blue.